Het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Het ministerie ontraakt reizen naar Egypte. Omdat er geen negatief reisadvies is, draaien reisorganisaties zelf op voor de kosten. Vrijwel alle tour operators annuleren de reis kosteloos of boeken hem gratis om. Het aantal kinderen dat de oorlog in Syrië is ontvlucht is opgelopen tot 1 miljoen. Die schatting komt van VN-organisaties UNICEF en UNHCR. Zij spreken van een beschamende mijlpaal. Het conflict in Syrië duurt nu ruim 2 jaar. De helft van de vluchtelingen bestaat volgens UNICEF en UNHCR uit kinderen. kwart is jonger dan 11. President Obama heeft de Amerikaanse inlichtingendiensten opdracht gegeven de mogelijke gifgasaanval in Syrië te onderzoeken. Twitter Huis zegt ontsteld te zijn over de berichten dat honderden mensen zijn omgekomen. De invloedrijke republikeinse senator John McCain zei tegen CNN dat de VS niet langer moet wachten en de Syrische luchtmacht moet bestoken met raketten. Israël heeft een raketbasis van militanten in Libanon gebombardeerd. Volgens het leger was het een vergelding voor de raketaanval van gisteren op het noorden van Israël. Van de vier raketten kwamen toen drie de grens niet over. De vierde werd onderschept en veroorzaakte lichte schade. In het zuiden van Libanon zitten veel strijders van Hezbollah en van radicale Palestijnse groeperingen. Gemeenten kopen met enige regelmaat lastige WOP-verzoeken af, dat schrijft de Volkskrant. Sommige mensen gebruiken de wet openbaarheid van bestuur als inkomstenbron vanwege de wettelijke boeteclausule. Als een gemeente niet op tijd reageert op een WOP-verzoek, kan de burger die het verzoek heeft ingediend aanspraak maken op een vergoeding. Bedragen kunnen dan oplopen tot boven de 1000 euro. Een aantal gemeenten biedt mensen die onzinnige verzoeken doen nu rond de 300 euro als ze afzien van hun recht op informatie. Het weer nog. Eerst kans op een mistbank. Verder flinke zonnige periode. Het wordt 23 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Bij Oostzaan 2 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen voor het knooppunt Rottenpolderplein 3. En op de A10 de ring noord van Amsterdam richting Den Haag voor de Koenhoorn 2 kilometer. Tot zover de verkeers. Zither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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Let's keep telling me you want me. Hold me close on through the night. Inside, you need me. No one else can make it right. Don't try to hide your secrets. I can see it in your eyes. You said the words without speaking. Now I'm gonna make it mine. Llega we esta manera, no gaan la culpa, de porque de zee por eso no te zee gaan we naar de de zee gaan de de zee de de Ja I'm right.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 Yeah. yeah. Give me the knife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 me back. Tell her door de dagen en het voelt goed en ik moet het eigenlijk niet vragen Want nou als ik het doe doe wil je samen verder en ik dacht als erbij een denkt zo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 Pak zijn naam waar Van de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ren naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. Eten zomaar iets. I don't know why you think that you could help me when helpen. couldn't get by by yourself. And I don't know who.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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Ook ABN AMRO moet steeds meer geld opzij zetten... voor leningen die mogelijk niet meer worden terugbetaald. Volgens Topman Zalm bereiken sommige bedrijven... waarvan de inkomsten al jaren terugliepen, nu het einde van hun reserves... Door een meevallers.